12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er komt geen verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Minister Ollongren voelt er niets voor. De Eerste Kamer had haar gevraagd om te onderzoeken of er een verbod moest komen. Vanaf 1 augustus geldt er een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, in overheidsgebouwen en in de zorg. De, geme de meeste gemeenten vinden een verbod bij demonstraties niet nodig. Soms vinden ze het zelfs onwenselijk, bijvoorbeeld als sekswerkers willen demonstreren of bij betogingen. Bij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 Het onderzoek richt zich op drie Nederlandse ondernemingen die door Russische criminelen zouden zijn gebruikt om hun crimineel verkregen geld wit te wassen via de verhuur van het vastgoed. Ze zitten inmiddels vast in Rusland. In San Francisco mogen volgend jaar geen e-sigaretten meer worden verkocht. Het verbod gaat over een maand of zeven in en geldt niet alleen voor fysieke winkels maar ook voor webshops. Die mogen niet langer leveren bij adressen in de stad. San Francisco is de eerste stad in de VS die een verbod uitvaardigt. Het gemeentebestuur wil de maatregel pas heroverwegen... als meer duidelijk is over de gezondheidseffecten... van de elektronische rookwaren. Tegenstanders zijn bang dat er door het verbod... een zwarte markt wordt gecreëerd. Zij zien meer in strenge regelgeving dan in een verbod. De man die vastzit voor de moord op de Duitse politicus Walter Lübke zegt dat hij geen medeplichtigen had. Hij heeft ook niemand van zijn plannen op de hoogte gebracht, zegt de Duitse justitie. Tweede politicus Lübke werd begin deze maand doodgevonden met een schotwond in zijn hoofd. Het weer. In de loop van de dag overal zon. Dankzij een matige noordenwind worden 20 graden aan de kust en landinwaarts kan het nog boven de 30 worden. Ook morgen veel zon en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.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 26 juni. En het is lekker fris buiten. Goh, wat een verschil met gisteren. Hè? Het is bijna 12 graden geloof ik. Maar... 14, 14, Ruud. Ja, 14. Ah, we kunnen weer ademen. We kunnen weer ademen, nou ja, goed. ja. Erg hè, die van gisteren. Maar goed. Ach, laten we niet over het weer zeuren. We kunnen er toch niks aan doen een beetje opgelucht zijn. Dat, het, uh, ja. dat, het, dat we zomaar even een cool dagje krijgen. Oh, heerlijk. Het nou. is vandaag 26 juni, dames en heren. Welkom bij Zandvoort Lunch. De laatste. Dit is de laatste Zandvoort Lunch gepresenteerd door Ruud Jansen. Ja. Een mois, zachtjes. Ja, dat De zachtjes, laatste toch? voor met Ruud. Oh, er zit een brok in mijn keel waar ik werkelijk omheen moet zien te praten. Ja, nou. Ja. nou ja. Doe dat maar. Ja. Ja. Heb je een, uh, <lacht> heb je een, de, een doos zakdoeken klaarleggen? Ik, uh, ik, ik heb ze allemaal in mijn achterzak zitten. Oh ja. Ik kan ze zo tevoorschijn Ah, uh, oké. Okay. Nou ja. Ja. Ja, het is de laatste doos, dames en heren. Uh, het spijt mij zeer, maar uh, er zijn oorzaken voor aanwijsbaar. Uh, uh, ja, haak maar niet de die boek in, want dat heeft ook niet zoveel zin. Het is... Uh, He? Laten we zeggen dat vooral het reizen uh, het probleem is. Afgelopen maandag was het ook weer raak, hè? Jonge, jonge, jonge, hè? je hoe lang ik onderweg geweest ben om thuis te komen zaal afgelopen maandag? Nou? Twee uur. Het ongelofelijke hindernissen waar ik me voor kan stellen. Dat ik, een... ik ging om vier uur weg van hier. Van... Of ik ging om twee uur weg hier. Ja. En uh, ik was om vier uur thuis. Ja. ja. Nou ja, Ruud. Je was sowieso aan vakantie toe. Dat zo. Dus um, ik hou mezelf gewoon voor dat we, dat we nu de laatste doen voor de vakantie. Maar het ligt ervan, dus hoor, dames en heren, is de laatste. Is de laatste. Ach, echt de laatste. Maar ons blijft maar het programma gaat gewoon door. De woensdag gaat uh, ingevuld worden door een andere collega. Dat gaat binnenkort gebeuren. En uh, het programma zandvoort Lus blijft gewoon lekker bestaan. Dat, uh, dat is, dan weer wel. Dat dan dat weer dan wel. wel. Ja, met wie het allemaal gaan doen. Nou, Roy in ieder geval. En Dolly. En, en nog meer mensen. Ik weet het allemaal niet precies. Maar in ieder geval. U zult dit programma niet hoeven missen. Alleen u gaat het ons. beleven. U Alleen gaat het. Hoewel we allemaal even wankelen. Want dat heb je al tijdens dus je een pijler wegtrekt. Dan moet iedereen herschikken. Ja. Nieuw evenwicht. We gaan uh, maar beginnen. Hè? Voor we te sentimentaal worden. Ja, nee. We gaan gewoon, we gaan gewoon doen. We dus En die laatste drie in één heb ik ook gejat. 3 in 1 in. Gestolen van Dolly. Ik kan mij Tot te laat. Turtles. Turtles. I think about you. I just can't live without you. I really want you. Eleanor, near me.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 They'll turn the lights way down low And maybe we won't watch the show I think I love you, Eleanor, love me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 you understand what i'm trying to say and can't you feel the fears that i'm feeling today if the button is pushed there's no running away there'll be no one to save with the world in a grave take a look around your boy it's bound to scare your boy and you tell me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 Terwijl nou, het hier een drukte van belang wordt in de studio. vind je acht jaar voor het lunchen presenteren. is de eerste uitzending met een lunch. Ja joh. Dat is niet te geloven. We hebben de zo vaak over zitten klagen. Ja, en daar nou komen ze. Het Laat is wel uiteraard. heel erg leuk. Ja, maar het is uh, ontzettend leuk. De Turtles. Zoals ik al zei, de 3-in-1 was uh, veroorzaakt door uh, Dolly. Uh, even ge gejat uit haar, uh, uit, haar, uh, uit, haar, uh, uit haar lijstje. En het is natuurlijk een zeer mooi lijstje. Oh nee, moet blijven lopen. En... Uh, wat ik nou zeggen? Oh ja, de um, Turtles dus. Nou, zo'n beetje uit Amerika, ook alweer uit de jaren uh, 60 natuurlijk. Uh, popgroep uit Los Angeles kwamen ze vandaan. En, in de jaren 60 van de 20 e eeuw. Ze zijn uh, bekend van de single Happy Together. En nadat de band stopte in de jaren 70, gingen de twee uh, hoofdbandleden Howard Kalen en Mark Volman. Door als Flo en Eddie en zongen nog samen met Frank Zappa. Dat was toen een heel verbazingwekkende carrière move, zou ik maar zeggen. De commercieel beentje, de Turtles. En dan naar Frank Zappa en de Models of Invention. Dat was wel even raar. Um, goed, uh, u hoorde drie nummers. Drie fantastische nummers van deze band. Uh, maar ze hebben maar één echte hit gehad en dat was Happy Together. Voor de rest Eleanor. Dat was de eerste en het tweede nummer. Dat was eigenlijk... En het hit voor de Turtles... dat was eigenlijk een liedje van Barry Maguire. Niet dat hij het geschreven heeft. Ik weet niet meer zo gauw wie het geschreven heeft. Maar Barry Maguire, die had er een hit mee. En die werd ontdekt weer dankzij de musical Hair. En uh, nou ja, dat noemen we het, nummer, het heette The Eve of Destruction. Ook weer zo'n protestzong... uit halverwege de jaren 60. Dan ga ik jullie meenemen, natuurlijk, want het programma gaat gewoon door, hoor. Ze zitten er allemaal uh, met heerlijke dingen bezig. Kan het niet zien hier vandaan, de beeldschermen staan ervoor. Kijk nou toch, zelfs Charles daar is binnengekomen. Stapelsbrood, stapelsbrood. Oh. Doe jij eens ooggetuigenverslag, verslag, Werkelijk, ik zie diverse modellen. Bruin brood, wit brood. Brood, brood. brood met oh. zemeltjes. Two, jongen. Ik zie vleeswaren. Oh, oh. Zelfs aan eieren is gedacht. Ah, nou, zo, dit zijn zo, toch wel zo. uh, Vibronil, zorgzame collega's, zeg. Jongen, jongen. Fibroniel jonge. eitjes of uh, gewoon eitjes. <lacht> <lacht> <lacht> nou goed, ik zei ook zelfs Cheryl Duivers binnengekomen. Nou, dat wil toch ja. wat zeggen. Um, wat gaan we doen? Oh ja, ik heb nog een artiest in het licht. Ja, ik heb ook nog een leuke artiest in het licht. Laten we dat ook maar even doen. En dat is uh, Georgie Fame, die is jarig vandaag. Organist, zanger. Uh, vooral jazzmuzikant van huis uit. Hij ging later wel wat commerciëler. We gaan twee nummers van hem draaien. En het eerste, dat heet Sunny. En het tweede, The Ballad of Bonnie and Clyde. Hier is uh, Georgie Fame als artiest in het licht. Artiest in het licht. The dark days are done, the bright days are hit. My sun and one shine so sincere Sun need one so true I love Made the graduation into the banking business Reach for the sky Sweet talking tried would holler It's gone and loaded dollars in the shoes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 Bible information a federal deputation laid a deadly ambush when Bonnie and Clyde came walking in the sunshine, a half a dozen carbines opened up on there. A ballot of Bonnie and Clyde. Nee, er gebeurt niks hoor, er is geen aanslag op de studio dat je dat niet denkt. Er is niks aan de hand. Nee, dit zit in de plaat. Bunny and Clive. They live a lot together. And finally together They die. vandaag. Uh, en uh, van harte gefeliciteerd dus. En uh, u dacht natuurlijk van de woord geschoten, Joop van Nes komt binnen. Maar dat, is, dat heeft er niks mee te maken hoor. Joop, het stond gewoon op de plaat. Ja, hartelijk welkom. Uh, wat een drukte ineens hier in de studio. Zou wel niet te geloven. Um, wat wou ik zeggen? Ja, ik, een tijdje geleden heb ik Georgie Famous ontmoet. Het was ontzettend leuk. In de pianobar. En in Amsterdam. En daar zou hij een avond spelen. En hij speelde natuurlijk hoofdzakelijk of wilde gewoon jazzmuziek spelen. Want daar is hij goed in. En het is ook een heel goede Hamilton-organist bijvoorbeeld. Maar ja, er, was, er waren toch een paar mensen die bleven zeuren om dit liedje. Dus toen ging hij toch eigenlijk met heel veel tegenzin. En nou, je kon het ook aan zijn gezicht zien van, Mot dit nou echt? Ja, het most. Dus uh, ging hij toch uiteindelijk dit liedje ook nog maar even spelen voor de meute die daar zat. Maar goed, het was een, een fantastische optreden. Ik heb er nog ergens een paar video's van. Maar goed, dat is allemaal. We hebben nog een artiest in het licht, trouwens. En uh, daarna gaan we naar het nieuws. En uh, we zien voor de rest wel wat er gebeurt. Uh, want het is uh, lekker druk in de studio vandaag. En uh, dat komt natuurlijk omdat wij onze laatste uitzending doen vandaag. Ja, ja. Het is helemaal ja, niet te ja. geloven. Het ja, is ja. niet te filmen. Uh, Chris Isaac, dames en heren, kent u hem nog? Die man is ook jarig vandaag. Dus laten wij die man ook nog even eren met een plaatje: Chris Isaac, artiest in het licht. En ik heb begrepen, begrepen dat hij volgend jaar tijdens de Formule 1 naar Zandvoort komt met zijn Blue Hotel, dat hij veel kamers verhuurt voor veel geld. On a en dat was uh, Chris Isaac. Hij is geboren in Stockholm. Uh, dat in 1956 is dat gebeurd. Dus hij is... Uh, even denken hoor, 63. Dan. Ja, is hij 63 geworden. Nou, dan mag hij over twee jaar krijgen die AOW. Of hebben ze dat niet in Zweden? 67. Uh, zeg ik het goed? Bij 67 krijg je AOW. Oh. Echt. In, in Zweden ook? Nou ja, dat weet je niet. Nee, dat weet ik ook niet. Nou, hij is ja. ook niet belangrijk. Ach nee. Wel, nee. Ik bedoel, eh, we nou hebben ja. dat die niet eens met pensioen gaan. We wel, het? nee. Dat Weet heb je? je met die muzikanten. Die <laughs> blijven toch wel doorgaan. We gaan even naar het nieuws. We hebben Is nog wat het... regio nieuws te vertellen. We en, hebben nog wat, uh, wat regionaal. Uh, ja, ja, ja. ja. ja. ja. En, uh, kan, ik, kan ik even broodje uitzoeken? Ik hey, een even mee? lekker broodje uitzoeken, Ruud. <laughs> <laughs> ik zal veel dingen doen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Maandag is rond het middaguur Erik Timmermans overleden. Dat maakt Hans Rijmers, de voorzitter van Stichting Jazz in Zandvoort... maandag bekend. De grote initiator van Jazz in Zandvoort was al een tijd ziek. In de 17 jaar dat Jazz in Zandvoort bestaat zorgde Timmermans dat de crème de la van de vaderlandse jazz scene naar Zandvoort kwam om tijdens zijn geesteskind te spelen. Het bestuur van de stichting heeft besloten... in de geest van Timmermans door te gaan met jazz in Zandvoort. De site van de Dutch Grand Prix raakte dinsdagmiddag overbelast. Racefans konden vanaf 12 uur kaarten bestellen voor de race in mei 2020... 250.000 mensen hebben zich ingeschreven als belangstellende op de site. Zij hebben tot 9 juli 12 uur de tijd om zich in te schrijven voor de felbegeerde tickets... die soms honderden euro's per stuk gaan kosten. De inschrijvingen worden uh, met kaarten verloot onder de inschrijvers. Hoewel het niet zo is dat wie het eerst komt ook het eerst maalt hebben veel racefans toch besloten vandaag meteen in te schrijven... en daardoor kost het soms minutenlang om op de site te komen, zo werd gemeld. De inschrijvers kunnen maximaal zes tickets per stuk bestellen... en ook dat aantal is niet groter of kleiner naarmate de tijd verstrijkt. Eind juli, begin augustus, krijgen de belangstellenden te horen... of ze hun gewenste tickets kunnen kopen. En tegen die tijd wordt ook duidelijk in welk weekend in mei de race gehouden gaat worden... De 50-jarige zandvoorter E.M. schonk in januari gootsteenopstopper... in de voor een hulpverlenster bestemde glas... Uh, de psychiatrisch hulpverleester van Vivoor, die de man thuis begeleide. Haar collega zag het en vereiderde de daad. E.M. stond gisteren voor de rechter van de rechtbank op Schiphol. De officier van justitie achtte alleen bedreiging bewezen... omdat het glas de vrouw nooit heeft bereikt deskundigen menen dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is. Een psychiater vroeg aan de man die aan een bipolaire stoornis leidt... een jaar op te nemen in een psychiatrische instelling. M zelf zei dat hij het als een geintje had bedoeld. Hij had het als een test uh, in scène gezet voor de mannelijke hulpverlener. M dreigt zijn huis kwijt te raken als hij nog langer in detentie of behandeling is. Zijn advocaat pleit om vrijspraak omdat er alleen van bedreiging sprake kan zijn... omdat de vrouw de gootsteenopstopper nooit heeft gedronken. De rechtbank doet 8 juli uitspraak. In de nacht van maandag op dinsdag heeft een ongeval plaatsgevonden aan de Prins Bernhardlaan in Haarlem. Een busje botste hier achter op een geparkeerde auto. De klap was zo hard dat in totaal drie geparkeerde auto's elkaar raakten en beschadigd werden. De veroorzaker van het ongeval is doorgereden. Het ongeval gebeurde rond 3.30 uur. 30. Volgens getuigen ging het om een caddy-achtig model. En de zoektocht heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. Een fietster is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de zeeweg in Overveen. De vrouw wilde rond tien voor vier de zeeweg oversteken toen zij de snelheid van een naderende motor verkeerd inschatte. De vrouw dacht het nog te redden, maar voordat zij het fietspad weer had bereikt, kwam zij in botsing met de motorrijder. Zij kwam ten val en raakte gewond. De vrouw is voor nadere zorg naar het ziekenhuis gebracht. De twee opzittenden van de motor kwamen niet ten val en liepen ook geen schade of letsel op. Alleen de voorvork van de fiets brak ook nog door de klap af. Zeehonden op het IJmuidenstrand zijn inmiddels geen uitzondering meer... maar zeehond Bob lijkt anders te zijn. Bob komt uit Schotland, is agressiever dan andere zeehonden die Ermuiden aandoen. Hij is hier al weken, laat Dave Koning van de stichting Reddingsteam Zee de weten. Maar nu het weer tropische temperaturen bereikt en de badgasten naar de kust trekken... zijn er de afgelopen dagen tientallen telefoontjes over de zeehond binnengekomen bij de dierenambulance en bij RTZ Velzen. Hij is agressiever dan de gemiddelde andere zeehond... weet de koning, hij valt sneller aan. Bob voelt zich kwetsbaar op het strand... en doordat is hij eerder geneigd mensen aan te vallen... dan wanneer hij in het water zwemt. Je kunt er nog niet eens bij komen als hij zich bang of dreig voelt. Daarom is er ook een waarschuwing aan de mensen... hoewel Bob er leuk uitziet, benader hem niet. Want een daadwerkelijke aanval zal niet zonder schade zijn... Een zeehond is een roofdier met scherpe tanden. Wanneer hij in het water zwemt is hij minder gevaarlijk. Uh, en Verder is er nog gemeld dat het een gewone zeehond is en dat hij kerkgezond is. Voorkom burenoverlast werd ons gisteren voorgehouden tijdens de warme zomermaanden. Het is mooi weer en het buitenleven is begonnen. In sommige gevallen veroorzaakt dat echter overlast en irritatie bij de buren. Stichting Meerwaarde Buurtbemiddeling verzorgde de buurtbemiddeling in Zandvoort en geeft u graag een aantal tips. Die tips staan vanzelfsprekend op hun site, maar ze zijn bijvoorbeeld, let op de muziek bij openstaande ramen en deuren. Let op de stand van de barbecue, zodat de buren geen overlast hebben van de rook. Als u nog laat buiten zit, bedenk dan dat anderen misschien vroeg op moeten en willen slapen. Als er last is, richt u zich dan tot elkaar en houdt rekening met elkaar in een Prettig gesprek. Bedenk u vooraf wat u uw buren wilt zeggen als u wilt klagen. En kom niet al te woedend over. Spreek in de, de ik-stand. Maar al deze tips nogmaals staan op de site van Meerwaarde Zandvoortse Buurbemiddeling Die deze tips, denk ik, nu het zo ontzettend warm was, uh, graag onder de publiciteit brengt. Dit is wat nieuws van de regio voor vandaag 26 juni. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Met een matige, aan de zee, vrij krachtige noordenwind... wordt het vandaag duidelijk koelere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar maximaal 23 graden. Het weerbeeld laat aanvankelijk vrij veel wolken zien... maar gaandeweg de dag schijnt steeds vaker de zon... Op het strand kan het nog wel wat tegenvallen door lage wolken van zee. En daar zal de temperatuur dan ook steken op een graad of 19. Vanavond en de komende nacht is het helder en droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 15. Morgen wordt er weer veel zon verwacht. Het blijft droog. Dan waait er een matig aan zee vrij krachtige noordenwind. En de temperatuur stijgt dan naar een graad 20 aan zee en 23 elders in de regio. Ook vrijdag schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind waait vanuit het noordoosten. En daarmee wordt wel weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt vrijdag overal naar zo'n 24 graden. Die stijgende lijn zet zich zaterdag door. Dan schijnt de zon volop. De wind waait dan zwak tot matig uit het zuidoosten. En daarmee wordt er nog warmere lucht aangevoerd... waarin de temperatuur weer stijgt naar zo'n 29 graden. Later die dag koelt het wel weer af aan zee met een wat zwakkere wind. Op zondag schijnt de zon, maar er waait de wind overal weer vanaf zee. De temperatuur schijnt dan na een aangename waarde van 25 graden... en ietsje minder aan zee. Dat was het weer, ons weer geleverd door Rico Schreuder. things change Nothing Oh Wat ben ik? Sidekick. Ja, ik ben sidekick vandaag. Ja, ik ging wat zeggen, Bep, maar de microfoon stond niet. Ja, de, ik wou niet wou net, ja, nou, de microfoon stond nog dicht, want jij zat te eten. Ja, natuurlijk. Ja. Je moet wat. Dat was uh, Nina Simone, Everything Must Change. En dat was natuurlijk heel symbolisch, uh, beste luisteraar. Want alles moet weer veranderen. En alles verandert hier vandaag dan ook weer. Het is wel heel feestelijk als u hier op tafel kijkt. Echt heel erg lekker eten allemaal. Everything Must Change, ook de lunch gaat veranderen. Voor Ruud de laatste. En ja, dan gaat er een deur, voor een er een deur open ik ga voor een thuislunchje. De, deur open, Ik ga voor een thuislunchje. <lacht> <lacht> Wordt Achje. pas niet zo lekker als deze van vandaag. Nee, nee dat, dat weet ik wel. Dat de weet liefde ik wel. is dat, dat ze toch... Die dat, dat, dat uh, pak, ja. hoe heette die man ook weer? Maar goed, men, uh, men, uh, men vroeg aan mij uh, net ook... Uh, ja. dus dat is wel even makkelijk om dat even te vertellen. Hoe lang heb je het nou gedaan? Nou, ik ben in 2010 begonnen bij CFM. En toen nog met het programma De Vanille en ik ben in 2011 begonnen met Zandvoort Lunch. En uh, eerst deed ik dat nog met uh, uh, wisselende mensen. Later een tijdje met Angela samen. En uh, toen later met een heel team eromheen. En dat is juist het leuke van uh, dit programma. Dat er een heel team omheen zit. Wat uh, toch elke keer weer met enthousiasme dit programma maakt. Dus uh, ja, ik heb het acht jaar gedaan, Zandvoort Lunch. En daar yeah. komt nu het einde aan acht jaar, en, het ja. getal van de eeuwigheid, de acht, ja. ja, ja, en, ja, ja. Nou ja. We hebben natuurlijk heel veel hoogtepunten meegemaakt... met het programma Live Uitzending op prachtige locaties... zoals bijvoorbeeld van het circuit... of van de, de familiedag van, van, van, van Pluspunt. En we hebben natuurlijk de fantastische verhuizing... van de studio meegemaakt met Zandvoort Lunch... vanaf het, vanaf het hoe heet dat, plein ook weer... gasthuisplein naar de, de Tolweg. Ook dat hebben we gemaakt, allemaal meegemaakt... En, uh, ik weet Allemaal dat... in die afgelopen acht jaar. Jeetje, ja. joh. Ik weet omdat ik toen de tijd. toen uh, de... we gingen verhuizen. toen gingen CFM een aantal dagen uit de lucht geweest. om die verhuizing te mogen. En ik mocht toen het laatste uur doen. Dat was heel dramatisch. Dat is bij Veronica. Zo, weet je <lacht> Het laatste uur. <lacht> uh, en weet je wat dat heeft uh, opgeleverd. En dat, dat vind ik dan wel leuk om dat weer even te laten horen. Dat heeft een heel mooi lied opgeleverd. Uh, speciaal dus voor CFM. In verband met de. Met de verhuizing vanaf het gasthuisplein naar eh uh, Tol. De Tol. En dat was dit lied. Als jaren ons te huis. door het grote raam keken we het plein, maar geld te weinig en een te hoge huur. hem Gemaakt werd toen we in de tijd van studio verhuisden. En dat, dat is alweer zes jaar geleden, jongens. Dat gaat die tijd ontzettend hard. Goed, goodbye. Hè? Stel jij. Ik had, ik had niet gezegd dat je al mocht beginnen. Um, even denken. Uh, uh, uh, ja, oh ja. Weet je wat ook nog een historisch feit was? Gisteren bijvoorbeeld was het uh, de dag dat uh, de eerste wereldwijde televisieuitzending plaatsvond. Weet je dat nog, Mep? Gisteren? Jo. Vertel. Oké. Okay. Nou, uh, we gaan gewoon plaatje draaien. Ja? Wat wou je zeggen? Hè? Huh? Oh, nou, hij staat open. Of je, de, of, je, of je een uh, ja. He? of je een Charmaine bedje of een, in of een, ieder uh, geval een Mantovani bedje eronder wil Oh ja, Mantovani. Oh jee, ja, dat, dat is wel, dat had je even, even kijken Ik hoop dat het er één kanaalstuk is. Niet, ja, klopt. Ja. ja, maar het klinkt hier ook heel raar. Ja, maar jou ook? Ja. ja. Er goed het ding. Alleen maar rechter doet het. Maar hier, ik heb er ook maar één. Ik heb al aan die balansknoppen gedraaid. Ja. Maakt het maakt er niet zoveel verschil. Nee. Ik heb het niet op, Patrice. Die, die, die koptelefoon is dus goed. Ja, normaal wel. Ja, maar ik heb het ook. Hey, ja luisteraars, want uh, namens u, namens u allen hier in Zandvoort en omstreken natuurlijk, want ja, de uitzending beperkt zich natuurlijk niet tot alleen maar Zandvoort. Het is zelfs zo, ik heb ooit eens op de A9 gereden in de buurt van Amstelveen en toen was deze zender, uh, zie je, was duidelijk te ontvangen in mijn automobiel. Dus, dus ik weet dat mensen in de omgeving van Schiphol bijvoorbeeld, die missen hun vliegtuig omdat ze gewoon die uitzending volgen. En uh, daar houdt nou, ja, houd alles op natuurlijk om hen heen. En dan uh, gebeuren die dingen. Ik heb namens alle luisteraars... Heb ik, heb ik een gedicht ontvangen. En aan mij de eer nu om... Uh, ja, emotioneel als ik word natuurlijk nu. Dat eventjes... Uh, ik hoor ZFM. Maar zelfs de warmste klank... voelt ijzig kil. Ik zet mijn radio op zijn hardst. Toch blijft het oor verdovend stil. Is er iets mis met mijn gevoel? Of, is, is, of is, is er wat mis met beide oren? Angst voor het gemis van die vertrouwde stem. Ik voel me daarom zo verloren. Normaal als ik lunch scoor ik 3 in één. Maar vandaag heb ik al moeite met één kadetje. Zelfs als ik eh, paraat zit voor het nieuws... blijkt die angst beslist geen pretje die stem. Hij is er nu nog. En ook de muziek waarover hij met passie praat. Maar straks om twee uur... de hel breekt los. Wanneer hij Zandvoort voor het verlaat. Ach, ik begrijp het wel. Ik hoor het u zeggen. Huis, aan alles komt een eind. Maar mijn ogen worden vochtig. Wanneer mijn Blackbird Singing in the Dead of Night verdwijnt. Hij weet zoveel van mijn muziek. Hij kan er zoveel van vertellen. Soms wilde ik er van alles over vragen. Maar ik durf de gewone studio niet te bellen. Ja, Jaren zestig, sol, modern. Ik ben aan alles zo verknocht. Nooit eerder heb ik op het internet zo vaak de, de symptomen van heimwee opgezocht. Ik gun het hem niet, want immers heimwee staat garant voor zielenpijn. Maar als Ruud Jansen heimwee krijgt is dat voor zijn fans bijzonder fijn. Genoeg getreurd, genoeg geklaagd. Ik weet het, luisteraars, we moeten door. Let it be, zingt Paul McCartney. O jee, nu begint mijn weemoed weer van voor. Even slikken, kom op, wees sterk. Een Engelsman zou zeggen, be strong. Maar mijn boodschap aan Ruud Jansen... Get back, get back to where you still belong. Once belong is de juiste tekst. Maar dat geldt uitsluitend voor dat lied... Hierbij zie je Wem Zandvoort tijdens de lunch gebruiken we die lyrics niet. We gunnen Ruud en Angela nog een lang en gezond en muzikaal leven. Dat wij niet willen dat oma Ruud gaat, dat moet hij ons dan maar vergeven. Wanneer je als sidekick vele jaren met Ruud Jansen samenwerkte... Dolly, Beb en al die anderen namens mij vanwege dit afscheid een extra wens van sterkte. Ik heb gezegd. Nou, dat was toch wel even mooi, hoor. Ja, moet je even slikken. Wordt het even stil, hè, op de ja, zender. Ja. Nu al, ja. Dan had het nog fout ook. Dat moest ja. ook wel gaan zoals het zou tijd Het Moet wel chaos blijven. Ja. Dank je, Charles. Houdstublieft. Oh, en gisteren was het de dag dat dit nummer in première ging. Wereldwijd op uh, uh, Our World een satellietuitzending. Gisteren was dat...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 De eerste wereldwijde satellietuitzending plaatsvond vanaf alle werelddelen. En uh, Engeland en Europa, of Engeland in ieder geval, die uh, vaartigden de Beatles af... met uh, zogenaamd de live opname van uh, dit prachtige lied All You Need Is Love. We gaan naar het nws van 1 uur. Tot zover. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.